daar ook over geschreven over de zeis en de Dorsvlegel nee wat voor bewijzen heb je dan voor je stelling ik heb geen bewijzen ik heb alleen ontzettend de pest aan het gekoketteer met formules en modellen ik vind dat dood voor het vak en ik vind bovendien quasi wetenschappelijk U gaat maar weer naar huis? Ja. U gaat dus niet mee eten? Nee. U hebt gelijk, dat is voor uw vrouw ook gezellig. <laughs> ja. Smakelijk eten en een prettige zondag. U ook. Zonder om zich heen te kijken, werktuiglijk volgde hij zijn voetstappen. Doodongelukkig, onzeker en ontevreden over zichzelf. Ook al twijfelde hij niet aan zijn gelijk. Want dat was zijn ongeluk. Hij had gelijk, maar zijn gelijk paste niet bij het gelijk van de mensen tot wie gezelschap het lot hem veroordeeld had. Dag Maarten. Dag Maarten. Ik vond het, ik vond het heel, heel interessant, interessant wat je zei en ja. ik wil er graag nog eens, en ik wil er over, graag over, nog eens over praten. praten. Engelien. Dag, Dag Maarten. Dag Sien. Je bent vroeg. Henk is vanochtend voor een paar dagen op excursie gegaan. Ben je zaterdag nog geweest? Ja. En? Ik vond het verschrikkelijk. Ja? Engeline heeft een verspreidingsmodel gepresenteerd. Is dat dan niet interessant? Dat is wel interessant, maar ze ontleende het aan Hegerstrand... ...en Hegerstrand heeft het alleen over verspreiding in het tweede kwart van deze eeuw. Zou dat echt zoveel verschil maken? Tuurlijk maakt het verschil, dat maakt een enorm verschil... Sociale contacten tussen mensen veranderen toch ook? In de 17e of de 18e of de 19e eeuw verloopt een verspreiding toch wel heel anders dan in de 20e? Heb je dat ook gezegd? Ik heb dat wel gezegd. Maar ik voel me in zo'n groot gezelschap bedreigd. Word ik agressief. Bovendien eigenlijk als mensen met een autoriteit aankomen. Alsof er in ons soort wetenschap objectieve waarheden zouden zijn. Maar die zijn er toch ook? Anders is het geen wetenschap. Nee, dat vind ik niet. Afgezien daarvan zou ik toch beter mijn mond kunnen houden. Omdat je het openbaar geen mensen van je eigen instituut moet aanvallen. Zeker niet als ze ook nog jonger zijn. Nee, dat zie ik niet in. In de vakgroep van Henk hebben ze ook kritiek op elkaars werk. Als het maar niet persoonlijk wordt. Dat werd het dus wel. Nou, ik denk dat dat wel meestal vallen. We praten er nog wel eens over. Dag, Maarten. Ik vond het heel interessant wat je zei. En ik wil er graag nog eens over praten. Henk Morgen. Dag Jo. Dag Maarten. Dag Lien, dag Oud. Dag Maarten. Ben je zaterdag nog naar dat colloquium geweest? Ja. Ik heb er ook nog even over gedacht. Maar het leek me zo vervelend. Het was ook vervelend. Maar nou heb jij je zaterdag verknoeid. Komt nog wel een zaterdag. Was het echt zo vervelend? Het was behoorlijk vervelend. Maar ook wel omdat ik in de discussie als beest keer ben gegaan. Oh ja? Ik kan die geilheid waarmee die mensen op die de wetenschap afkomen niet verdragen. Ik ben volstrekt ongeschikt voor dit werk. <coughs> en daarbij vind ik het dan ook nog allemaal verdomd stom. Hoe reageerden ze daar dan op? Ik kreeg de hele zaal over me heen. De reactie van Engelien. Ah, kijk, daar. Dag Maarten. Ik vond het heel interessant wat je zei en ik wil daar graag nog eens over praten. Engelien. Ongelooflijk handig. Die komt heel nauwkeurig waar ze wezen wil. Verder dan jij en ik. Maar jij en ik willen ook nergens wezen, dat is ons ongeluk. Maarten, met welke trein ben jij gekomen? Met een sneltrein. Dag. Dag. Heel fijn dat je er bent. Dag, Ko. Dag, Maarten. Dag, Van Rijnsoeven. Ben jij weer beter? Dag, koning. Was het maar waar, man. Maar ik ben sinds een paar dagen wel weer aan het werk. Hè, waarom noemen jullie elkaar toch niet gewoon Aat en Maarten? Dat is toch veel gezelliger? Doe dat toch eens. Dag, Aat, Dag, Maarten. Ik kom naast je zitten. Je hebt ellende met je ogen. Zal ik maar eens wat bestellen? Ik zie bijna niets meer. Ik hoor in je stem dat jij het bent, maar ik zie alleen maar een grijze vlek. Het lijkt me verdond verveeld. Hoe kom je aan zoiets? Ineens. Ik kwam op mijn werk een paar maanden geleden... en ik zeg tegen mijn secretaresse... ik zie ineens zo slecht. Is er iets met het licht? En vijf dagen later was het bekeken. Wat mag ik voor de heren doen? Uh, wat willen jullie drinken? Ik graag een jongen. Ik doe mee. Ik ook. Voor je ruurt en mij een uh, glaasje rode wijn. En drie jonge bals en twee maal rood. En dan ook nog een uh, bitter garnituur voor vijf personen. Maar hoe kun je dan je werk doen? Mijn vrouw leest me de stukken voor en rijdt me naar de vergaderingen. Als het goed is, zit ze hier ergens. Zit ze er al? Uh, ze zitten. Dat wil zeggen, ik, ik denk het. Ja, want ze moest nog een paar boodschappen doen. Maar hindert het je dan niet dat je in zo'n vergadering de gezichten niet ziet? Ontzettend. Je ziet de reacties niet meer. Dat lijkt me ook heel vervelend. Drie jonge borrels en twee maal een Gezondheid. Ja. Gezondheid. Ja, dat is voor jou, hart. Dank je. je. gezondheid. De toiletten zijn hier toch onderaan de trap in de haal? Ik wil wel even met je meegaan. Nee, ik vind ze wel. Dat moet ik zelf kunnen. Ik moet zeggen dat ik hier toch wel bewondering voor heb. Bijzonder moedig. Was die bitterballen? Juist, de bitterballen. Is het niet erg heet? O, oh, vertrekkelijk. Maar dankzij mijn kunstgebied heb ik het overleefd. Een belangrijk voordeel. Mm. Het heeft veel meer voordelen. Iemand vroeg me onlangs waarom Jansen eigenlijk niet in de boerenhuisclub zit. Weet jij eigenlijk waarom hij in de tijd is uitgegaan? Omdat Jansen altijd overal uitgaat. <laughs> Voor Jansen bestaat er eigenlijk maar één club. Hè? En dat is zijn familie. Jansen vond het allemaal gelul. Om die reden is hij ook uit de Zeemuseumcommissie gegaan. Oh, zo beknopt zou ik het niet hebben samengevat, maar het is in essentie wel juist. Zijn jullie hier? Ja, hier zijn we. Als je kunt zien, dan sta je er niet meer stil wat een expeditie het moet zijn voor iemand die echt blind is. Daarbij vergeleken voel ik me nog bevoorrecht. Zullen we dan nu maar eens beginnen? Zullen we niet eerst nog een borreltje bestellen en de kaart vragen? Opa, open, open. mogen wij nog een keer hetzelfde en de kaart graag? Zullen we dan nu maar beginnen? Mag ik eerst nog een opmerking maken, voorzitter? Ik miste bij de stukken een instructie voor de directeur. Hebben we die? Tot nu toe hebben we daar nooit behoefte aan gehad. Omdat jij het naast je werk op het museum deed. Ik vind, voorzitter, dat het beslist zo'n instructie moet zijn als Piet van Dijk straks directeur. Kun jij zoiets maken? Ja, wil ik wel proberen? Dat betekent dan wel dat we voor 1 juli nog een keer moeten vergaderen. Ja, dat moet dan maar, maar... Zullen we dan na afloop nog even een datum prikken? Zullen we dan nu beginnen? Juist, de, de borrels. Zullen we dan beginnen met de herziening van de statuten? Ik stel voor dat, dat we die uh, artikelgewijs doorlopen. Artikel 1. Ik zou toch eerst nog wel een algemene opmerking willen maken, voorzitter. Ik weet niet wie die statuten gemaakt heeft... maar er zijn verschillende artikelen in ondergebracht... die naar mijn mening niet in de statuten... maar in het huishoudelijk reglement thuis horen. Die heeft Cassius gemaakt. Ik heb gerefereerd aan een aantal voorbeelden van andere stichtingen. En omgekeerd mis ik een aantal dingen. Zoals bijvoorbeeld de rechtspositie van het personeel... die beslist wel in de statuten moeten. Dus als u het artikelsgewijs gaat bespreken... dan toch graag een extra ronde voor de omissies. Uh, natuurlijk... Wij zullen daarvoor nog een, een extra ronde inlassen. Zullen we dan beginnen met artikel 1? Ja, voorzitter. Ik vraag mij af of we al niet in artikel 1 de doelstellingen van de boerenhuisclub moeten formuleren. Want daar gaat het toch eigenlijk om? En we moeten ons ook afvragen of we langzamerhand niet eens naar een andere naam moeten omzien. Ja. Ga samen terug? Ja, graag. Wat heb je in godsnaam allemaal bij je? Boeken. Voor de vergadering ben ik nog even bij de slechter geweest. Anders had ik helemaal het gevoel gehad van een verloren middag. Het was ontzettend taai. Als het dan nog enige zin had. Tja, die van Rijnsoefer. Moet je zeggen dat ik daar toch wel respect voor heb? Maar hij breekt zowel zijn nek vandaag of morgen. Maar dat zit er wel in, ja. Het is iemand die gewend is zijn zin te krijgen. Maar je hoort aan zijn stem dat hij zich forceert. En hij neemt ook iets te goud woord. Ik vond het treffend dat hij zei dat het hem stoort. Dat hij de gezichten niet meer ziet. Een echte heerser ziet precies wanneer hij zijn mond moet houden en wanneer hij wat moet zeggen. Hij weet dat niet meer. Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Maar je ziet het ook aan de anderen. Ze behandelen hem nu nog voorkomend, maar ik trapte mezelf erop dat ik dacht... ...als ik jou was, zou ik maar een toontje lager gaan zingen. Dat denken de anderen ook natuurlijk. Dat heb ik geloof ik niet gedacht. Maar ik kan het me voorstellen. En op een gegeven moment schuiven ze me gewoon opzij. Daar ben ik ook bang voor. Denk jij dat Van Rijnsoefer nog iets overhoudt als hij geen macht meer heeft? Nee. Dat denk ik ook niet. Dit een aardige man hoor. Ik ook. Hoe ga jij eigenlijk om met macht? Ik ga er niet mee om. Ik heb geen macht. Maar je hebt macht gehad. Daar heb ik dan ook niet veel van terecht gebracht. Ik prijs mezelf nog iedere dag gelukkig... dat ik tegenwoordig door iedereen met rust word gelaten. Ja. Maar jij hebt macht. Nee. Ik heb geen macht. Hm? En uh, je zou die ook niet willen hebben? Ik verdraag niemand boven me. Tenzij ik in hem mijn meerder zie. Maar dat komt zelden voor of nooit eigenlijk, althans... Maar ik vind het heel vervelend om de baas te zijn. Ja, dat is ook vervelend. Voel jij je eigenlijk nooit bedreigd? Waardoor? Door iedereen? Nee. Nee, gelukkig niet. Ik kan me voorstellen dat je, als je je bedreigd voelt, ruimte probeert te maken. Maar dat is niet wat ik onder macht versta. Vorige week was ik bij een colloquium. Iemand van mijn bureau hield daar een inleiding. meisje. vrouw. Ontzettend ambitieus. Wat ze zei was dom. Heel dom. Ik heb dat ook gezegd, maar veel te scherp. Want ik ergerde me godsgruwelijk. Toen kreeg ik iedereen tegen. Als ik op macht was uitgeweest, dan had ik gezegd dat ik met veel belangstelling had geluisterd. Vraag ook met instemming. Maar dat ik wel een enkele kanttekening wilde maken of zoiets. Dat kon ik niet. Ik had mezelf niet in de hand. En jij bent niet ambitieus? Ik ben misschien wel ambitieus, <laughs> maar ik ben niet dom.